Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De neef van Ridouan Taghi moet 5,5 jaar de cel in. Youssef T. was volgens het OM heel belangrijk in de criminele organisatie van Taghi... Als advocaat gaf Josef T berichten van en aan hem door. Daardoor konden ze allemaal criminele dingen plannen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. En dan ging het bijvoorbeeld over plannen om op een hele gewelddadige manier de neef te laten ontsnappen uit die gevangenis. Het ging ook over de drugshandel, over het omkopen van rechters en ambtenaren. Criminele activiteiten waar veel, veel geweld bij toegepast zou kunnen worden. Dit laat zien hoe de onderwereld doordringt in de bovenwereld. En dit is een hele duidelijke. Duidelijk voorbeeld van ondermijning. Jozef T. zegt zelf dat hij onder druk werd gezet om al die criminele dingen te doen. De politie is nog altijd op zoek naar de verdachte van de schietpartij in Zwijndrecht. Dit weekend werd bij een winkelcentrum een vrouw doodgeschoten. Haar dochter raakte zwaar gewond en de dader zou haar ex zijn. De politie is dus nog op zoek. Ook zeggen ze dat de man levensgevaarlijk is en dat mensen direct 112 moeten bellen als ze hem zien. Functie elders is behoorlijk populair. Uitkeringsbedrijf UWV zegt in de Telegraaf dat ze denken dat veel mensen gaan jobhoppen. Een op de vijf werkenden zit waarschijnlijk over een jaar op een andere plek. Door het personeelstekort durven mensen sneller hun baan op te zeggen... omdat ze makkelijk iets nieuws kunnen vinden. Veel gezinnen moeten flink besparen om de energierekening op te hoesten... maar hoe zorg je ervoor dat jonge kinderen niet te lang onder een warme douche staan... of de kachel op standje sauna zetten... Deze studenten van de Hogeschool van Amsterdam bedachten daar een spel voor. Het spel lijkt een beetje op domino, maar in plaats van getallen heb je problemen en oplossingen. De problemen zijn de inflatiemonsters, zoals het warmtemonster, elektriciteitsmonster, watermonster. En de oplossingen zijn de bespaartips, zoals douche wat korter of pak een dekentje als je het koud hebt. Het spel heet Bespaarmino en op deze manier leer je kinderen hoe je moet bezuinigen. Het weer nog grijs en in het westen soms wat motregen. Ook vanmiddag zijn er veel wolken. Het wordt max 0 graden in Limburg, 3 graden aan zee. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidsendam en Nieuw-Vennep 14 kilometer met bijna een uur vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 like to know, it's more than love at first sight. And I want a Sunday kind of love. Oh, yeah. yeah. I want a, a a love that's on the square. Sunday We hebben geluisterd naar het prachtige Sunday Kind of Love' van Etta James. Het is weliswaar geen zondag, maar ook op zaterdag is er ruimte voor de liefde. We gaan nu praten met Nicole Teunissen. Eh, en die komt praten over het paviljoen dat vrijwilligers zoekt. Nou, eh... Luisteraars weten vast niet allemaal wat we precies bedoelen met het paviljoen. Uh, misschien bedoelen we wel een strandpaviljoen. Dus vertel eens eens meer. Dan nou weten we natuurlijk allemaal dat jij in Huis in de Duinen werkt. Ja. Maar dus, dus vast wel een link uh, met Huis in de Duinen. Nou, goedemorgen. Inderdaad. Goedemorgen. <laughs> uh, nou, inderdaad, ik werk bij Huis in de Duinen. En sinds gisteren hebben we de sleuteloverdracht uh, uh, gekregen. Um, en in Huis in de Duinen hebben we natuurlijk het verzorgingshuis. Maar we hebben ook een deel, het paviljoen. Um, in veel van onze verzorgingshuizen is ook een restaurant en uh, dat is dus eigenlijk het paviljoen. Maar nu um, ja, gaan we ons ook wel meer richten als een ontmoetingsplek voor de wijk en voor de, buurtbewon nou, ja, voor de buurtbewoners. Dus uh, ja, we zien natuurlijk ook veel vergrijzing, veel eenzaamheid, dus daar gaan we ook echt op inspelen. En dat is eigenlijk uh, het paviljoen. Ja, maar het paviljoen is dus in, in de nieuwbouw waarschijnlijk. Ja, klopt. Nieuwe, twee klopt. nieuwe gebouwen hebben we begrepen. Ja, eentje is van de Hartenkampgroep uh, en eentje is van ons. En het paviljoen is gevestigd in ons gebouw. Dus dat is uh, voor als je het vanaf de wegkant ziet, in het grotere gebouw. In het grotere gebouw? Ja. En daar is dit een, een soort, uh, is, moet ik me dat voorstellen, een groot restaurant of is het een soort huiskamer? Uh? Nee, je moet het wel zien als een uh, restaurant. Ja. ja, zo wordt het ook wel aangekleed, ja. uh, maar wel als een. Ja, niet uh, echt een commercieel iets. Uh, het is natuurlijk wel, uh, ja, restaurants zijn natuurlijk ook gezellig, dus dat wil ja. ik niet zeggen. <laughs> um, maar laagdrempelig. Ja, laagdrempelig, ja. inderdaad. Uh, ja. ja, klopt. En uh, als ik nou, uh, nou zeg van, goh, ik heb geen zin om te koken vanavond, ja. uh, kan ik daar dan ook gaan eten? Dat is wel de bedoeling. Uh, de invulling van alle dagen, die worden nu uh, gemaakt, dus daar ja. kan ik verder nog niet uh, definitief iets over zeggen. Uh, en we spelen ook heel erg in op de vraag. Dus um, als we zien dat de buurtbewoners uh, iedere avond bij ons komen, e willen komen eten... ja, dan gaan we iedere avond open en dan gaan we iedere avond een avondmaaltijd uh, verzorgen. En zien we dat dat drie dagen in de week is, dan doen we dat uh, drie dagen. Ja, maar ik ben geen buurtbewoner en ik ben ook niet uh, eenzaam aan het vergrijzen. Nou ja, vergrijzen misschien ja. niet, maar uh, dat kunnen de luisteraars gelukkig niet zien. Maar nee. um, als ik nou zeg, van nou, ik heb geen zin om te koken. Uh, ik stap op de fiets en ik ga uh, in huis en de duin in het paviljoen eten. Kan dat zo? Ja, dat kan. Ja, iedereen is echt welkom. Uh, ja, en, ja, uh... ja, ja, en dat is juist zo mooi. Want dan komt, het ook, dan komt iedereen uh, ook tezamen daar. En dan, ja, echt een ontmoetingsplek eigenlijk voor uh, iedereen. Het, um, kijk, ik kan natuurlijk ook met een ouderen eventjes een gezellig uh, kletsen, uh, ja. kletsen of de krant lezen. Dus het is echt niet... Bedoelt dat alleen maar ouderen naar ons toe komen? Nee, ook het zou echt fantastisch zijn als er ook jongeren natuurlijk komen. Ja, het is uh, grappig. Dat je, uh, ik heb heel lang geleden uh, uh, ben ik bevriend geweest. Nou, ik ben nog steeds bevriend, maar toen was ik meneer directeur van uh, de Gooier in, uh, in Amsterdam. Dat was ook een verzorgingshuis. En dan hadden ze een biljart staan. En dan mochten jongere studenten, die kregen dan een korting. Mochten daar voordelig komen eten. Maar dan mochten er maar twee studenten per tafel zitten. Want dan moesten ze namelijk, zaten ze met die ouderen aan tafel. En oh, zo ja. kreeg je dus een hele leuke wisselwerking Nou, die studenten voor 2,50 euro eten, dat vonden ze fantastisch. Ja. Moeten ze niet te koken. Uh, maar dan zaten ze, ga ja, je even zelf iemand helpen of het aanreiken of het dienblad wegbrengen. En zo krijg je een hele leuke band tussen jongeren en ouderen. En uiteindelijk krijg je zelfs dus een biljartclub van studenten... met oude mensen die daar samen aan het biljarten waren. Nou, een fantastisch idee. Neem mee. Ja, ja. Oh ja ik krijg ja. het niet gratis neer. Ja, dankjewel. Ja. Ja. Maar... Nou ja, en dat is dus ook waar we naar op zoek zijn. Dinsdag 31 januari om half elf... organiseren we een bijeenkomst voor het Paviljoen. Waarin we echt op zoek zijn naar mensen die het leuk vinden... om iets te betekenen voor het Paviljoen. En dat kan inderdaad zijn... Samen eten waarin je andere mensen helpt. Um, maar ook dan dus samen de krant lezen, spelletjes spelen. Um, ja, een, bijvoorbeeld een workshop geven over iets of uh, koffie schenken. Nou ja, eigenlijk als iemand iets wil betekenen dan komen we wel tot iets leuks uh, samen wat bij diegene ja. past. Want er kan natuurlijk heel veel, want het is uiteindelijk allemaal dagelijks leven. Dus nou ja, wij leven ook iedere dag. Ja. Dus, uh, en daarin doen we altijd leuke dingen van wat we zelf leuk vinden. Dus dat kunnen we ook daar uh, ja. doen. En zeg uh, je zegt workshop? geven, wat voor soort workshops is de hele dag open, het paviljoen? Um, nou, we zitten nu uh, inderdaad te kijken naar die invullingen, wat ik net ook al zei. Dus uh, dat is nog niet definitief, maar ik verwacht dat het van... Uh, tien uur tot uh, zes in ieder geval open is. En als er dus een vraag is naar de avondmaaltijd, dan zullen we ook wat later open ja, zijn. Uh, ja, maar... En zeven dagen in de week. En als je wil eten, dan moet je natuurlijk zes uur niet dichtgaan. Uh, nee, nee, nee. Ja, sommige mensen eten natuurlijk vroeg, maar... Uh... Ja, maar, maar dan komen er geen nee. mensen die, die ook andere dingen doen. Nee, uh, nee. Je, of... Niet vanuit hun werk, uh, inderdaad. Het wordt wel heel uh, ja, krap. Krapjes. Ja, ja. Ja, dus dan om vijf ja. uur moet, uh, moet je uh, om zes uur de deur uit. Uh, ja. En, en, en dan vaak ook maar meteen. Dan schenk je die daar ook gewoon uh, koffie thee, maar ook een biertje en een wijntje in. Het, ja. Uh, ja. Ja. ja, daar hebben we de vergunning ook voor. Dus dat, uh... Nou, het is, dat is toch heel erg gezellig? Ja, ja, ja. ja, mijn vriend is DJ, dus die heb ik al gevraagd voor de vrij MIBO's. Uh, oh. Kijk, om uh, je, te komen draaien. Dat was de nieuwe plek in Zandvoort waar dus uh, Ja, die ja. zit er al aan vast. Ja? Dat maar dat wordt dus heel erg gezellig dan. Uh. Ja, nou, daar, daar ga ik wel vanuit ja. ja. En daar, dat hopen we natuurlijk wel. Ja, en dan, dan hebben jullie uh, aanstaande vrijdag? Nee, uh, dinsdag, dinsdag? 31, januari. 31 januari. Ja, en dat is dan nog wel in de tijdelijke huisvesting. Ja. Dus dat in die grijze containers eigenlijk. Uh, maar van binnen is het hartstikke gezellig. Uh, en dat komt omdat uh, ja, nu in de nieuwbouw... daar komen nu natuurlijk alle leveranciers... Uh, nu we de sleuteloverdracht hebben gekregen natuurlijk. Dus uh, nu komt iedereen uh, alles leveren... van meubels tot aan uh, nou ja, alle apparatuur, uh, liften, tilliften, et cetera. Dus dat wordt nu allemaal gedaan. Dus uh, deze bijeenkomst hebben we nog georganiseerd in de tijdelijke huisvesting. En mensen die daar naartoe willen komen, moeten zich opgeven van tevoren? Ja, je mag je opgeven uh, door middel van een mailtje naar Gudo de Hond. Um, en Of je kunt even bellen naar hem. Zijn nummer is 06 9567 En ik zag al informatie op jullie uh, borden langskomen. Okay. Dus daar staat het ook op. Maar je mag ook gewoon langskomen dinsdag uh, om half elf. Dinsdag om half elf? Ja, dinsdag 31 januari om half elf. En is het ook nog zo dat je, als je vrijwilliger bent, dat je dan al allerlei, uh, dat je minimaal bepaalde hoeveelheid tijd er aan moet besteden? Of kan gewoon iedereen die zegt, nou ik zou misschien iets willen doen, alles is nog maar heel beperkt, uh, kan, kan die ook komen? Ja, zeker, die kan ook komen. Dus iedereen mag gewoon langskomen ja. om uh, ja. te vertellen hoe of wat hij wil uh, zou kunnen betekenen. Ja, we hebben nu ook vrijwilligers die uh, iedere maandagochtend, uh, we hebben nu een vrijwilliger die iedere maandagochtend koffie komt schenken. Maar we hebben ook uh, vrijwilligers die één keer in de maand komen... of één keer in de twee maanden. Ja. Kijk, alle hulp is welkom, dus uh, zeker. En, en wat voor workshops denken jullie bijvoorbeeld? Is dat dan een, een plak-en-knip-workshop of is het uh, uh, Nee, uh. ja, het kan bijvoorbeeld inderdaad een lezing zijn... over uh, nou, iemand die heel veel over kunst kan vertellen. Dus dat je bijvoorbeeld een schilderij voor je hebt... en dan, dat je ze samen ja. gaat bespreken van, nou, wat zien we allemaal, hè? Um, ja, wat voor workshop kan nog meer? Um, mosaïek workshop uh, bijvoorbeeld. Ja, eigenlijk alles wat ja, je... Ja, heel breed. Ja, heel breed is ja. het. Ja. En, en zijn er ook mensen die daar interesse hebben? Want ik, ik kan me voorstellen dat als je een workshop gaat geven... dan moeten er natuurlijk ook wel mensen komen die daar wonen... die zeggen van nou, ik vind het leuk om daar aan mee te doen. Ja, klopt. Nou, er is ook een uh, enquête geweest in de buurt. Ja. Daarin komt uh, vooral naar voren dat er heel veel vraag is... naar uh, gezellig koffie uh, drinken met elkaar... Een beweeguurtje of sporten. En uh, dus we ook wandelen. Dus we zoeken ook uh, wandelvrijwilligers. Ja, sommigen kunnen natuurlijk nog zelf wandelen, maar de anderen ja. hebben toch wel wat ondersteuning nodig. Um, en wat was er nog meer uit? Oh ja, muziek was er ook nog uitgekomen. Dus bijvoorbeeld als iemand piano kan spelen, ja, hartstikke welkom. Ja. Uh, maar ja, ik noem nu piano, maar goed, alle... er zijn nog meer instrumenten natuurlijk. Oh, maar, maar jullie hebben nog wel een piano staan. Dan? Ja, ja, ja, ja we hebben een piano meenemen, staan. Nee, ja. klopt. Nee, keyboard ja, is wat makkelijker, maar... Uh, gitaar, dat gaat wel wel. Ja, maar, uh, ja. Nou ja gitaar mag natuurlijk ook. Uh, alles ja. mag. Maar dat is wel heel erg leuk. Ja. Ja, dus, en, en dat is altijd... Uh, maar dit hoeft niet altijd alleen maar over, uh, overdag te zijn. Als het... um, nee hoor, nee. mag ook in de avond natuurlijk. Ja. ja. Maar dan moet je het van, van tevoren bekendmaken als jullie in principe... Ja, we maken, niet... wel, uh, we maken wel een rooster natuurlijk, ja. een maandrooster ook met de activiteiten. Dus het is wel handig om van tevoren uh, in ieder geval dat rooster klaar te hebben... omdat er natuurlijk dan ook mensen op afkomen. Uh, en ook de bewoners uh, natuurlijk erop afkomen. Dus dat is wel heel erg handig, dat je afspraken kan maken van tevoren... En ja, um, bel je maandag op van nou, ik wil vrijdag komen. Dan kunnen we altijd nog kijken wat er mogelijk ja. is. Want het is altijd natuurlijk hartstikke fijn. En dat kan natuurlijk in het paviljoen zijn. Maar als het daar dan op niet past, dan kunnen we misschien wel op een huiskamer wat betekenen. Ja. Oh, ontzettend leuk. Ja. Uh, en uh, is het mooi, uh, aan het worden? Want het, ja, ik wacht heel lang op de nieuwbouw. Ja, ja. Uh, ik weet nog dat ik... er uh, mantel zorg voor... Uh, uh, onze oude Amers, Ruud Kuik, die in Huis van de Duinen... en zijn nou korena is overleden. En hij, zat, hij had het idee van... Nou, ik vast heel lang wonen, dus ik ga straks in de nieuwbouw wonen. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe het, uh, hoe het wordt. Ja, nou... Het, ik moet echt zeggen, het wordt prachtig. Ja? <laughs> ja, ja, ja. Ik, uh, afgelopen week liepen we er doorheen. liep ik samen met mijn collega er doorheen... En nou, onze ogen glinsteren echt op van trots. En uh, ik heb allemaal foto's naar mijn vriendinnen gestuurd. En uh, nou, ik kreeg reacties van vrienden van... Uh, heb je een nieuw huis? <laughs> ik zeg, oh. ik, en toen zeiden ze... Oh, wat mooi. Dus ik zeg, nee, dat is huis in de duinen. ze zeiden ze... Oh, wat mooi, wat mooi. Dus het, echt... Ja, ik vind het echt uh, heel mooi worden. En wanneer is er een uh, feestelijke opening of is het open dag... dat mensen in Zandvoort gewoon een keer... Die, die misschien niet vrijwilliger willen worden... maar wel een keer kunnen rondkijken? Ja, we hebben nu eerst... Uh, nou ja, tot, de, tot aan de verhuizing gaan natuurlijk eerst de bewoners kijken... en hun familieleden. Uh, we zijn nu ook bezig met de indeling van de bewoners... wie waar komt wonen. Uh, en ja, ik verwacht wel in april... Uh, Erin te zitten, ja. maar de definitieve verhuisdatum staat nog niet vast. Um, en ik verwacht dan ook een opening in juni, want we moeten eerst even settelen. Nou ja, we ja, hebben ja. natuurlijk ook bewoners die. Wonen staat voor natuurlijk. Ja, voor een feest, ja nou. precies. Ja. En uh, iedereen moet er eerst even goed wonen en dan gaan we feesten. Oké, okay. en uh, even kijken, echt dus, uh, in april uh, gaan de mensen over, dus per wanneer zoek je dan ook die vrijwilligers? Um, nou, we kunnen, het, we kunnen wel voor een uh, deel starten natuurlijk. Want oh. we hebben nu ook een restaurant in uh, Huis in de Duinen. Ja. Alleen, um, ja, de, wijk is, uh, die, de wijk is gewoon uh, welkom. Alleen op dit moment, en ik denk ook dat dat door coronatijd uh, zo erin is, uh, ja, in is gekomen... Uh, ge gebeurt dat niet echt meer. En dat gebeurde hiervoor wel. En ook in het oude Huis in de Duinen. Maar goed, dat is allemaal voor mijn tijd. <laughs> Want uh, toen werkte ik er nog niet. <laughs> okay. um, dus uh, we kunnen we kunnen zeker met dingen starten. Ja. En um, uh, voor, ja, echt in het paviljoen, ja, dat wordt vanaf uh, april, ja. mei zoiets. En de mensen uit de wijk die zijn natuurlijk van harte welkom. En die kunnen gewoon lopend naar jullie toe. Ja, maar ook ja. als je in Zandvoort Noord zit, dan bel je de belbus. En dan kan je natuurlijk ook gewoon gezellig naar huis in de duinen om Precies. koffie te drinken. Of een keer een maaltijd te genieten. Ja. Of uh, piano te luisteren. Of de mozaïeken. Of ja. iets dergelijks. Ja, zeker. Ja, dus het is, uh, het is echt voor heel Zandvoort. Iedereen is welkom. Zeker. Ja, dat is ontzettend mooi. Uh, en dan hoop ik dat er veel mensen gebruik van maken. Om op die manier uh, in verbinding te blijven staan met de mensen die daar wonen. En dat die mensen die daar wonen dan ook een beetje het gevoel houden... dat ze nog in de samenleving uh, zitten en staan. Ja, ik ook. Oké, okay. <laughs> nou, ik wens je heel veel succes. Maar haal dan nog even het telefoonnummer en het tijdstip van de 31ste. Ja, dat is dus dinsdag 31 januari om half elf in de tijdelijke huisvesting. En het telefoonnummer van Gudo is 06-57-54-9567. Dank je wel. Bedankt voor de tijd.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 Don't you came no mean that. Don't you come back Oh no more. Nah, baby please don't you come back no more. What you trying to do to don't me no oh. This is ZFM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 Ja, en dit was de Lemon Tree van Fool's Garden. Uh, en daarvoor hadden we Hit the Road Jack van Ray Charles. En dat waren prachtige inleidingen voor het volgende onderwerp. Uh, niet zozeer de Lemon Tree, maar wel Hit the Road Jack. Want we gaan nu praten met Tom Limmen uh, over alle aankomende evenementen van Le Champion. Goedemorgen Tom. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Um, ja, en ik, ik heb ter voorbereiding een heel epistel gekregen. Er staat heel wat te gebeuren weer in Zandvoort uh, georganiseerd door de champion. Ja, dat klopt. We hebben een, uh, een vijftal evenementen in de planning staan... in de maanden februari en uh, maart. In de maanden februari en maart. Nou, dan hopen we niet dat Maart zijn staart roert... want anders wordt het wel heel koud en glibberig. Um, vertel, wat, wat staat er allemaal op de planning? Um, als eerste uh, zaterdag... 18 februari uh, de Zandvoort Lightwalk. Dat is, een, uh, dat is de tweede editie die we gaan uh, organiseren. Ja. Uh, dat is een avondwandel evenement in het donker. En dan word je, ja, op de route word je uh, verrast door allerlei uh, licht, kunst uh, en geluidsobjecten. En dat is uh, uh, uh, s'avonds? Is dat voor iedereen toegankelijk? Of uh, voor het hele gezin? Is dat een echte... Ja, dat, dat is uh, s'avonds. We uh, starten vanaf 6 uur. Uh, in het centrum van Zandvoort, ook de finish is in het centrum van Zandvoort. En daar bieden we verschillende afstanden aan. Uh, er is een 6 kilometer family walk voor het hele gezin, uh, een 14 kilometer en een 18 kilometer. Wauw, op die 18 kilometer kom je dan ook nog licht even, uh, dingen tegen? Ja zeker, uh... yes, hey, ik denk dat je wel, gaat uh, over zo'n 25 tot 30 uh, lichtobjecten op de route. Oh, fantastisch. En uh, hoe kunnen mensen zich daarvoor opgeven? En wat kost het om aan mee te doen, de light walk? Uh, dat kan het beste via de website www.zandgoedleidmalk.nl uh, Ik moet wel zeggen dat de inschrijvingen erg snel gaan. Uh, er is plek voor 7.000 wandelaars En de Tel staat op dit moment op 6.000 inschrijvingen. De wow. Walk is al helemaal uitverkocht. Uh, dus, dus mocht je nog mee willen doen, moet je daar uh, uh, zeker snel bij zijn. Ja, en dan moet je ook flink stukken lopen. Die zijn nog ja, daar is zeker. nog wat plek. Ja. Zeker. En, en het volgende evenement? Uh, die is een week later, op zondag 26 februari... Uh, dat noemen we de pre-run Zandvoort Circuirun. En dat is een, uh, een voorbereidingsloop, eigenlijk, op het echte, echte werk. Uh, de Zandvoort Circuirun eind maart. Ja. Uh, dat is echt een voorbereidingsloop. En dan uh, ja, maak je daarbij kennis met. Uh, je loopt langs het circuit, dus je maakt ook al kennis met, uh, met het parcours. Maar een, een voorbereidingsloop, maar het is eigenlijk ook gewoon een soort run dan? er moet het gewoon, zeker, uh, het gewoon flink afgezweet worden. Het zeker weten. Je moet aan de bak, het is 9 kilometer. Ja. Uh, het is pit, best een pittig parcours. Met wat. Uh, Net wat klimwerk. Uh, onverhard delen erin. Dus uh, ja, het is echt een voorbereiding. Ja, Het is een soort uh, training waar je, waar je op zich ook al weer voor moet trainen. Ja, klopt. Het is onderdeel van je training. Of je kunt het gebruiken als onderdeel van je training voor, uh, voor de zandse Oké. Okay. Uh, en zijn daar nog uh, veel plekken voor? Ja, daar kun je je gewoon uh, voor inschrijven uh, via de website www.champion.nl Oké. Okay. www.champion.nl uh, En... Uh, dan is een belangrijke vraag. Daar zijn er dus plekken genoeg voor. Maar uh, ik heb begrepen, je, daar moet je ook wat voor betalen... als je daar aan deel wil nemen. En dat is bij de anderen overigens. Uh, maar er gaat ook iets voor het goede doel gebeuren. Uh, klopt, ja. Je kunt in de... Dat is overigens bij al onze evenementen... Ja? die we organiseren uh, vanuit de Champion uh, het geval. Je kunt... Uh, er is altijd een goed doel gekoppeld aan, uh, aan een evenement. En je kunt in de inschrijfmodule, kun je een uh, vrijwillige bijdrage doen aan het, uh, aan het goede doel. Oké, okay, dus je kan... Uh, is dat, uh, is dat een, oh, vrijwillige bijdrage doe je aan het goede doel. Dat is dit, ja. Wat is het goede doel in dit geval? Dat is in dit geval de Villa Joep. Uh, dat is ook het goede doel van de Zandvoort Oké, okay. en kun je iets meer vertellen wat Villa Joep is? Uh, nou, daarvoor kun je best even op de website ook, uh, ook kijken. Oké. Okay. Dus, van de land van, de van Dus dat is, is voor jongeren met uh, een hele zware vorm van kanker, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Oké. Okay. Ja. Dus daar, daarvoor kunnen de mensen op de website kijken wat dat precies is. En dan kunnen ze ook uh, kiezen wat ze willen bijdragen als ze meedoen uh, doneren voor, voor dat goede doel. Ja. ja. En okay. Vila Joep is ook aanwezig tijdens het, uh, tijdens het evenement. We hebben een groot team met hardlopers ook mee. Dus uh, ja, leuk dat ze, dat ze zelf ook zo enthousiast zijn over de, over de evenementen. Oh, dat is heel erg leuk. En dan kunnen de mensen ook kennis maken met de mensen waarvoor ze uh, doneren, eigenlijk. Ja, of met ja, de, de, de organisatie waarvoor ze doneren. Ja. Ontzettend leuk. Nou, dan hebben we uh, pas twee evenementen gehad. Dus we moeten het nog even door. Ja, dan gaan we een maandje verder. Want dit zijn dan de evenementen in uh, februari die we net besproken hebben. Ja. Um, gaan we ja, traditioneel, het laatste weekend van maart, organiseren we dan drie, drie evenementen in een, in een weekend. Uh, wandelen op uh, zaterdag de 30 van Zandvoort. Ja. En op zondag uh, toerfietsen, de omloop van Zandvoort en de zandvoort ja. Uh, ja Dat is ook altijd een, een spektakel in, uh, in Zandvoort. Een ja, groot sportief weekend met uh, in totaal uh, ja, meer dan 20.000 uh, uh, sporters Hoe, Hoeveel Die, zeg je? Zijn. Meer dan 20.000 sporters. 20.000, ja. ja. Dat is ongelooflijk veel. En er komen natuurlijk ja. ook met die 20.000 sporters ook weer allemaal supporters mee. Die ze ondersteunen, helpen. Ja, zeker. Uh, zeker bij de zand voor de is het natuurlijk uh, leuk om je, ja, om je hardloopmaatje... Uh, of je, je familie, uh, vrienden of kennissen uh, aan te moedigen. Ja, ja, fantastisch. En die gaan die ook weer de, bij de circuitrun komen ze dan ook weer door het dorp? Zeker. Ja, we zeggen dat we uh, het, ja, eigenlijk het meest gevarieerde hardloopparcours van Nederland hebben met de zandvoort doen. En dat komt eigenlijk omdat je uh, van start gaat op het circuit, uh, een stuk strand hebt, een stuk duinen. En ook uh, door het uh, ja, gezellige, uh, de gezelligheid in het centrum van Zandvoort uh, rent. En vervolgens finish je weer op het circuit. Dus ja, ja wat ik zo opnoem dat is ook een heel gevarieerd parcours wat je, wat je dan wat je dan rent. Ja, en de mensen zijn ook altijd heel enthousiast, uh, merk ik, als ze door het dorp uh, lopen om uh, te zwaaien, te klappen, uh, aan te gemoederen, soms zelfs een bekertje water te geven. Ja, klopt. Zeker. Uh, veel, veel publiek altijd langs de kant. Uh, veel zandvoorters die langs de kant staan. Veel ja. zandvoorters die meedoen ook. dat is altijd een heel leuk, uh, heel leuk evenement. Oké, okay, en nou, dat, dat zijn dus drie evenementen tegelijkertijd in één weekend. Op zaterdag ja. en uh, de laatste zaterdag en, en de zondag. Ja, klopt. En dan is het klaar? Ja, dan is het klaar. Dan moeten we weer een jaartje wachten. Moeten we weer een jaartje wachten. En zijn er nog uh, mogelijkheden om je op te geven... voor uh, de circuitrun, uh, de 30 van Zandvoort en de, en, uh, de ronde van Zandvoort? Ja, dat is om, dus de omloop van de Zandvoort, omloop. Het, uh, het fietsen. Ja, uh, ja zeker. Er zijn voor alle drie de evenementen uh, nog bezig te verkrijgen. Uh, we zijn wel tevreden over hoe die inschrijvingen gaan. Ik noemde net een getal van 20.000 uh, ruim. Uh, ja, die gaan we ook halen. Gewoon, uh, ja. Het belooft echt wel weer een superleuk super en druk gezellig weekend te worden. Uh, eind maand. Nou, gelukkig hè. Daarna onze uh, jaren van beslotenheid en afstand houden. Ja. Dus het is heel Zeker. fijn. En het is heel gezond. Ik denk dat de mensen het ook wel behoefte hebben weer om zich lekker te kunnen bewegen. En, en uit te kunnen leven. En, uh, in de natuur. In de frisse lucht. Ja, inderdaad. Uh, nieuw jaar. Nieuwe doelen stellen. En uh, <laughs> opgeven voor, uh, voor in Zandvoort. Ja, maar ik moet er eerst nog een beetje trainen, denk ik, voordat ik ga meedoen. Um, maar ik ga in ieder geval, ik woon op het Raadhuisplein, dus ik ga in ieder geval kijken en zwaaien naar uh, alle mensen die voorbij rennen. Nou, daar hou ik je aan. In nou, geen aangegeven probleem. Um, even kijken, dan uh, kunnen mensen zich opgeven via de website nog even één keer. 30 um, van Zandvoort, Omloop van Zandvoort en Zandvoortse Circuit Ja, en dat kunnen in, ze zich uh, opgeven via www.lechampioen.nl Ja, daar kun je ook navigeren naar de, naar de website toe. Oké, okay, perfect. En ze kunnen vervolgens uh, voor de Lightwalk... alleen nog niet de familiewandeling uh, meer... maar de andere twee wandelingen zijn nog wel open. En dat is via lightwalkstandwoord.nl Ja, Standwoord Lightwalk. Standort Lightwalk, Goed, ja. ja. Maar als je, als je navigeert naar lechampion.nl... dan kom je ook uh, op, uh, op de evenementenpagina uit en dan kun je in de agenda klikken op het juiste evenement... wat je interesse uh, heeft. Oké, okay, dus eigenlijk gewoon heel simpel. We gaan allemaal naar lechampion.nl... en dan komen we vanzelf terecht waar we moeten zijn. Hartstikke goed. Nou, ik wens iedereen uh, die meedoet een, uh, een goede voorbereiding natuurlijk. Uh, geen blessures en uh, een ontzettend uh, leuke tijd. Of het nou wandelen is, uh, rennen is, uh, fietsen is. Um, en dat het een heel mooi, mooie, mooie vijf evenementen mogen worden. Ja, wij gaan het best doen in ieder geval. Oké, okay, dankjewel. Jou bedankt. Fijne weekend.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 We hebben weer genoten van twee heerlijke muziekjes. We sloten af met You Can't Hurry Love van Phil Collins. En daarvoor hadden we Runaway bij Half Alive. Uh, en dan gaan we nu naar ons laatste gast uh, in de uitzending. Uh, en als het goed is heb ik aan de telefoon... Mart Rietma van de Bibliotheek zuid kennemerland Ja, dat klopt. Goedemorgen. Goedemorgen, Mart. Wat wel dat je in onze uitzending wil komen. Uh, en dat gaat over de nationale voorleesdagen, heb ik begrepen. En dat klopt, die starten weer op woensdag 25 januari. Uh, en dat is de periode om het belang van voorlezen even goed uit te lichten. Ja, en nou, dan ga ik natuurlijk meteen vragen. Mijn moeder die las mij vroeger altijd verhaaltjes voor als ik naar bed ging. Uh, en dat uh, heeft eigenlijk heel lang blijven doen. En ik ben ook een leesfan geworden. Maar is dit alleen maar voor uh, verhaaltjes voor kinderen of is het voor allerlei mensen? Nou, de periode nu is echt wel gericht op kinderen, ja. um, uh, want voorlezen, nou ja, zoals jouw moeder dat deed, dat is uh, heel goed voor de taalontwikkeling van kinderen. Ja. En uh, bij de bibliotheek zijn we natuurlijk uh, daar heel erg voor en willen we lage tegengaan. tegen gaan en dat werkt het beste met leesplezier. Ja. Uh, dus als je vanaf het begin al bent voorgelezen, dan helpt dat met het leren van nieuwe woorden, het ontwikkelen van de woordenschat, uh, het prikkelt de fantasie van kinderen en het is vaak nog leuk ook. Dat zeker. Ja, ik lees ook graag voor, dus ik vind het heel erg leuk. Met zo'n voorleesoom. Uh, wat is er allemaal te doen uh, uh, tijdens die uh, voorleesweek? Nou, we, trappen, we trappen eigenlijk zoals altijd af uh, met de nationale voorleesontbijt. Uh, en dat is in Zand voorkomt de wethouder Gertjan Bluis voorlezen op 25 januari. Uit uh, het prentenboek van het jaar en dat is Maximilia Modderman geeft een feestje. Uh, dan komen er allemaal kinderen en die worden voorgelezen en ondertussen kunnen ze lekker een broodje eten en uh, een beetje suderans drinken. Dus dat is eigenlijk altijd echt een feestje. Maar later hebben we ook nog in Zandpoort uh, voorlezen en keetjes plezieren. Dus dan wordt er voorgelezen, maar daarna maak je nog je eigen keetje om het helemaal compleet te maken. Uh, en in, in onze andere vestigingen uh, hebben we ook nog een theatervoorstelling: uh, voorlezen met het vertelkastje. Dus er gebeurt een heleboel. Nou, dat klinkt inderdaad heel erg spannend. Zijn die kinderen dan wel een beetje stil als ze broodjes eten en voorgelezen worden en een surantje drinken? Nou, meestal wel. En zeker als het een goede voorlezer is, en daar ga ik wel vanuit in dit geval. Dan uh, hangen de kinderen aan je lippen en dan is iedereen stil en luistert naar het verhaal. Ja, nou, Gert-Jan Bluis die houdt wel graag het woord. Dat is natuurlijk wel weer een uh, voordeel. En is te spreken in het openbaar. Nou, daarom. En het is een goede opa. Dus dat scheelt ook. Dat, dat geloof ik direct. Ja, ja, ja, zo ken ik het minste. Um, Oké, okay, dus er zijn heel erg veel dingen te doen. En um, sommige mensen hebben misschien ook wel moeite met voorlezen... omdat ze het zelf niet zo goed kunnen. Um, is er ook nog zoiets als tips voor ouders om voor te lezen? Ik kan me voorstellen, als je niet echt een lees iemand bent... en dat je, dan krijg je plotseling een kind of zo. Of je moet, zoals ik, een oom die plotseling moet gaan voorlezen... En zijn er dan tips over hoe je het beste kan voorlezen? Uh, nou, sowieso moet je doen waar je jezelf goed bij voelt. Ja. Uh, mensen zeggen altijd van, er moeten stemmetjes bij. Maar dat is helemaal niet nodig. En uh, er plezier in hebben, dat is het allerbelangrijkste. Uh, wij hebben op onze website hebben we ook nog zes voor deze tips. En daar staat bijvoorbeeld bij, we kijken samen de voorkant van het boek. Uh, okay. Want dan kan je alvast samen met je kind bedenken waar het verhaal over gaat. Yeah. Uh, je kan gaan overleggen en vertellen wat van jullie allebei denken daar het, wat het verhaal afloopt. Uh, en het voorspellen. En dan samen kijken of de voorspelling uitkomt. Uh, en doe het vooral samen. Uh, ja. uh, laat je kind reageren op het verhaal. Als, als, als jij zegt dat er iets gebeurt. En als ze dan zeggen, oh wat spannend. Lekker laten reageren. Uh, en uh, nou ja, plezier erin hebben. Dat is het belangrijkste. En dat het niet allemaal goed gaat, dat maakt niet eens zo heel veel uit. Nee, nou, dat is inderdaad een hele leuke tip. Ik heb zelf ook wel eentje voor mensen die voorlezen. Want je bent altijd geneigd, als je veel leest, om te snel te lezen. En als je hard opleest, dan, uh, dan lees je langzamer. En dan moet je je niet gaan haasten. Dat, dat merk je. Nee, je leest iets snel door. Maar als je dat hard opleest, dan duurt dat wat langer. En voordat je het weet, ga je dus heel snel voorlezen. En dan volgt niemand het meer. Nee, gewoon lekker rustig aan. En pensboeken uh, zijn vaak ook niet zo heel lang. Dus neem vooral ah. de tijd ervoor en uh, geniet van het verhaal. Ja, maar je kan natuurlijk ook voorlezen tot op hogere leeftijd. Hè? Je hoeft niet alleen peuters voor te lezen, toch? Nee, zeker niet. En, uh, uh, maar daarna maakt het ook niet uit om er wat langer over te doen. Want als het een mooi boek is, dan gaat het alsnog snel. En uh, uh, dan maakt het niet uit dat je er wat langer over kan doen. Ja. Ja, zo heb ik zelf ooit eens een keer Lord of the Rings voor iemand voorgelezen die uh, langdurig ziek was. Uh, dat heeft heel veel tijd gekost, uh, maar het was wel een heel erg leuke activiteit om te doen. En het heeft mij in ieder geval uh, geoefend om goed voor te lezen. Ja, dat, dat, ja, maar daar ben je ook nog wel even bezig, hè? Ja. ja, dan ben je inderdaad heel erg lang bezig. Uh, maar goed, dat hoeft ook niet iedereen te doen. Een klein boekje is natuurlijk ook gewoon ontzettend leuk om voor te lezen. Ja. Um, kunnen um, mensen hun kinderen nog opgeven? Want 25 januari is woensdagochtend. Zijn de scholen dan dicht of zo? Uh, nee, de scholen zijn open volgens ja? mij. En uh, uh, mensen kunnen zich nog opgeven, maar ik zat net te kijken en we zitten echt in de laatste kaarten. Dus ik ga zeggen, wees er heel snel bij. Uh, uh, en uh, als je niet kan opgeven, verantwoord meer, dan zijn er misschien in andere bibliotheken nog leuke activiteiten. En als dat niet lukt, op onze website hebben we ook nog mooie kleurplaten, uh, een zoekplaat. Uh, en daar staat nog veel meer om alsnog uh, samen van voorlezen een feestje te maken. Hartstikke leuk. En waar vinden we die website? Dat is uh, www.debibliotheekzuidkennemerland.nl Oké, okay. www.bibliotheekzuidkennemerland.nl Ja. Hartstikke fijn. nou Ik hoop dat er veel kinderen uh, komen om uh, te genieten van een ontbijtje... en goed voorgelezen te worden. Uh, dat de wethouder uh, goed geoefend is uh, in de toonhoogtes... om een mooi voorlezenochtend te organiseren. En dat jullie gewoon op alle activiteiten echt helemaal vol zullen zitten en dat de mensen in Nederland en in Zandvoort en de omgeving vooral veel blijven lezen en voorlezen. Ja, en uh, nou ja, mocht je nog geen lid zijn van de bibliotheek, dan is dit het moment, want uh, kinderen worden gratis lid tijdens de voorleesdagen en krijgen dan ook nog een knuffeltje van Maximilian Modderman uit het prentenboek erbij. Nou, dat is helemaal een goede reden voor mensen om het te doen. Opa's, oma's, maak uw kleinkinderen lid van de bibliotheek. Ze krijgen meteen een cadeautje. Precies. Hartstikke leuk. Ontzettend bedankt. Ik wens jullie heel veel succes met de voorleesdagen. En uh, nou, wellicht horen we in afloop nog een keer hoe het gelopen is. Nou, lijkt me heel leuk. Dankjewel. Vriendelijk bedankt. Oké, okay, doeg. Schijn weekend. Ja, dames en heren, we zijn alweer bijna aan het einde... van ons fantastische programma gekomen. Uh, maar er zijn nog een aantal dingen waar ik u in mee wil nemen. Zoals bijvoorbeeld de agenda. Dan moet ik die natuurlijk wel even kunnen vinden... Juist. Hier hebben we de cultuuragenda Zandvoort. De expositie Klare Lijnen van Erik Kolen in het Zandvoorts Museum. De opening was gisteren op 20 januari, maar u bent van harte welkom... op iedere woensdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. De toegang is 6 euro per persoon, maar met de museumkaart is de toegang zelfs gratis. De expositie Klare Lijnen van Erik Kolen. Een ontzettend leuke en mooie expositie. Daarnaast is er de Week van de Poëzie in de Bibliotheek Zandvoort. Deze week wordt gevierd met het lezen en bespreken van gedichten met als thema vriendschap. Er is live muziek en er zijn lezingen onder begeleiding van Theo Shinsu. De datum is 26, tot en met 1 februari, 26 januari tot en met 1 februari. U kunt zich aanmelden via 06-33-80-3279, 06, 33 80 32 79, 06 33 803279 of via l.oudendijk.zandvoort.nl l.oudendijk.zandvoort.nl U kunt natuurlijk ook gewoon naar de website van pluspunt gaan. U kunt u ook allerlei informatie vinden voor nog veel meer leuke activiteiten. Dan hebben we nog de Heerlijkheid Zandvoort met een S. En die is in het Zandvoorts Museum. Uh, daar zijn de originele oorkonden te zien van 350 jaar Paulus Loot. De originele oorkonden en de acte van uh, aankoop en de kwitantie waar Paulus Loot uh, deze verdoemde duinen heeft uh, weten te verwerven. Uh, deze expositie is ook geopend van woensdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. De toegang is wederom 6 euro per persoon en met de museumjaarkaart is het zelfs gratis. Uh, dat zijn allemaal prachtige dingen waar u de komende dagen aan kunt besteden. Dan eh, nog even een ander berichtje. herhaling van deze uitzending is te beluisteren... op maandag tussen 10 en 12 uur. De interviews van Goedemorgen Zandvoort-uitzendingen... zijn ook per stuk terug te luisteren... via www.zfmzandvoort.nl-interviews. Ik wil graag bedanken voor de techniek, Isabel Goransson. Ik wil bedanken Jelmer, eh, voor de, Jelmer Koper voor de jingles en de muziek. Bedanken Hans Botman voor de fantastische redactie en alle onderwerpen... en de achtergrondinformatie die hij heeft weten te verwerven. Uh, de presentatie was in de handen van mijzelf, Roy Donger. Maar ik ga nog even door. Dit weekend is er op ZFM nog veel meer. Na deze uitzending hoor je een haling van ZFM Oud Zandvoort. En luister dit weekend naar Zandvoort op zaterdag... van 2 tot 3 met Rob Harms en Albert Jan Vos. Altijd weer een leuk programma vol verschillende en, uh, activiteiten en leuke muziek zondagochtend is ZFM Jazz de vaste waarde. Voor een verdere programmering kunt u terecht op www.zfmzandvoort.nl of natuurlijk op de ZFM app. Blijf op de hoogte bij ZFM, volg onze Facebookpagina voor de laatste updates. Of download de ZFM app en blijf op de hoogte van alles dat speelt in Zandvoort en omgeving. Een tip voor de redactie? Dan mailt u die naar redactie-zfmzandvoort.nl tot zover Goedemorgen wordt op zaterdag 21 januari. We wensen u een prettig weekend en een hele fijne week. Tot volgende week. We gaan nu luisteren naar een prachtig stukje muziek. Uh, speciaal vanwege uh, zijn overlijden, denk ik, van Meatloaf. All revert up with no place to go. Genoten van, uh, nou ja, genoten. Dat hangt natuurlijk vanaf welke smaak u heeft. Maar dit was in ieder geval duidelijk een mietloof. Uh, en we gaan nu nog luisteren naar twee nummers. Want we hebben nog wat tijd over. Voordat het uh, 12 uur is en u het nieuws kunt gaan luisteren. We gaan beginnen met zie van Wies. En daarna hebben we de nummer van Milo, Howling at the Moon. En nogmaals, namens de hele ploeg van ZFM Zandvoort en Goedemorgen Zandvoort. wensen we u een heel fijn weekend.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 Till we get there will be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there will be howling at the moon. Tot zover, het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.